Ook de Syrische oppositie is op het congres vertegenwoordigd. Een woordvoerder riep Rusland op om zich te verzetten tegen de Syrische president Assad. Volgens de oppositie is Rusland nu deel van het probleem en niet van de oplossing. In Groot-Brittannië zijn de festiviteiten rond het diamanten jubileum van koningin Elizabeth begonnen. De koningin zit dit jaar 60 jaar op de troon. Het feest begon met 41 saluutschoten die tegelijkertijd werden afgevuurd in Londen, Edinburgh, Cardiff en Belfast. Zo'n 130.000 Britten juichten de koningin toe toen ze samen met haar man prins Philip... vlak voor de paardenraces op de renbaan Epsom werd rondgereden over het parcours. Daarna werd de 86-jarige vorstin getrakteerd op een luchtshow van het stuntteam The Red Arrows. Morgen volgt een vlotschouw op de Thames, maandag een popconcert voor Buckingham Palace... met optredens van Shirley Bassey, Elton John en Jessie J. Dan het weer, zon en stapelwolken in het noordoosten kans op een bui... Morgen bewolkt van tijd tot tijd regen, vooral in het midden en zuiden van het land. Het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS. Show.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 Your love to guide me. I stop and close my eyes, and I feel you deep inside me. How I face the world when there's no way to find you? You took your love away and close the door behind you. What good is tomorrow if nothing's right today? I can't stop holding on to you, oh baby. All I've got my memory It brings back yesterday.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 I'm Michael Jackson op ZFM. Blood on the dance floor. Ook onder je hoorde je onder andere... Natalie Cole, Miss You Like Crazy. Lickie Lee, I Follow Rivers en René Vroger. Man with a mission. En van harte welkom bij een nieuwe Entertainment View... voor deze zaterdag... 2 juni 2012. Het zijn wat later. Ja, ik moest, ik moest weer voetballen in Lissebroek. En zoals je wellicht weet, als, als luisteraar... Um, is Roy pas terug eind van de zomer. Dan gaan we weer een nieuwe frisse start maken. Ik heb één uh, verloren, daar baal ik dan enorm van. En vorige week was ik er ook niet. Toen ging het voor jou ook niet door. Met een hele mooie reden, wat mij betreft, ik was namelijk op Pinkpop. En het was te gek. Het weer was goed. Alles was mooi. Artiesten waren, artiesten waren gewoon enorm goed. Nou, grote namen, natuurlijk, als Anouk, The Cure en natuurlijk afsluitend Bruce Springsteen heb ik gezien. En ik moet zeggen, Bruce Springsteen die kreeg overal een team. Nou, en terecht. na nou, Keen heb ik nog gezien. Dat was ze met een zonsondergang. En dat was echt zo ontzettend mooi. Hey, zometeen zo meteen gaan we even bellen met um, Michel Wolsink. Want Michel Wolsink heeft een nieuwe EK-single uitgebracht. Dat heet uh, namelijk Oranje wordt kampioen. Nou, dat is mooi, zijn. We gaan hem zo meteen even bellen. Ook in uur 2 gaan wij bellen met popstar Henry. Hij gaat ons vertellen wat er is gebeurd op Showbiznieuwsgebied. Je kan ook bellen naar de studio, dan bel je 023 573 1969. Dus voor jouw favoriete platen of een ander verhaal. Of heb je een tip? Weet ik veel, bel maar 023 573 1969. Dit zijn de BG's. je zijn antwoord met de BGS Saturday Night Fever. Het EK komt er natuurlijk weer aan. Volgende week gaan we van start met vandaag de laatste uh, uitzwaaiwedstrijd van Nederland zelf tegen Noord-Ierland wordt vandaag om 8 uur gespeeld. En bij het EK horen natuurlijk uh, EK-liedjes. EK-hits. En de lijn heb ik Michel Wolsink. Uh, Michel, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. En goedemiddag. jij hebt uh, uh, een, een single gemaakt, hè? Oranje wordt kampioen. Ja, ik denk, laat ik ook, laat ik ook eens uh, een keer een buiten, uh, buitenbeentje doen. En uh, doe gewoon mee. <laughs> maar uh, ik, als ik dan geweten had dat er zoveel waren gekomen, dan, uh, dan weet ik niet of ik het nog wel oh, gedaan ja, had. Ja, je kon, het, je kon het verwachten natuurlijk. Want uh, ja, elk jaar worden er, jouw... er zoveel uitgebracht, met elke EK. Ja, het, is, maar het is nou ook wel heel... Uh, nou, echt wel over de top heb ik begrepen, want uh, via de plugster, zeg maar en zo, uh, er waren iets van vier, meer dan 450 of zo, uh, uitgekomen nou, joh. Ja. Daar is me nogal wat. En dan ook nog heel veel, uh, ja, veel BN'ers erbij. Ja, precies. Dus dan wordt het nog een, uh, een, een stukje moeilijker voor, uh, voor mij als, uh, als uh, b artiestje zeg maar, hè. Dan wordt het ja. nog moeilijker. Hé, hey, vertel, hoe kwam je bij het idee om zo'n uh, single op te nemen? Nou, eh... Uh... Um, nou, voor, voorafgaande is de, uh, de carnaval single van mij. Ja. En, en de carnaval single, uh, ik weet niet of jullie dat ook meegekregen hebben, misschien wel. Uh, dat was een, op, een, op een oude melodie van uh, André Van Duin. Uh, er staat een paard in de gang en ja. mocht hij, op een gegeven moment mocht ik die uh, mocht hij die niet uitbrengen van André Van Duin. En uh, terwijl we alles al in gang hadden gezet, dus want we zouden videoclipopnamen gaan doen en uh, bla. bla, bla. Uh, en, en toen hadden we zoiets van, nou, dan moeten we een andere melodielijn maken, zo ja. snel mogelijk. Want ik wil, uh, ik wil wel uh, de carnavalsnummer uh, met de carnaval klaar hebben. Dus hadden wij er, uh, in een hele korte tijd hadden we een nieuwe melodielijn uh, uh, gemaakt. Maar toen kreeg ik alsnog het telefoon van Andy van Duin dat we wel uh, het, de, de melodie mochten gebruiken van de, er staat een Praat in, de, oh, okay, okay. in de gang. En ja, uh, goed, ik had, dat nummer hadden we dus eigenlijk gemaakt en dat lag eigenlijk bij mij in de kast. En ik had nog zoiets van ja. Elkaar kan laten liggen tot, uh, tot carnaval. Maar uh, ik kan er natuurlijk ook een EK uh, ja, ja. maken. En eigenlijk zo is het eigenlijk geboren. Eigenlijk, het was eigenlijk helemaal niet gepland, zeg maar. Oké. Okay. Dus uh, ja vandaar van eindelijk dus dan toch een ik single Oké, okay. maar hoe zit het dan uh, verder met jouw carrière? Want um, uh, uh, jij vertelt daar eens wat over. Heb je al albums uitgebracht of meerdere singles? Ja, nee, ik heb er geen albums uitgebracht. Wel, uh, wel een aantal singles. Ik heb, uh, in, ik ben nog niet zo heel lang bezig, zeg maar, eigenlijk in het uh, Nederlandstalige en uh, het zomergebeuren. Ik, uh, ik zit al wel meer dan twintig jaar in de muziek. Ik heb altijd ja. een uh, commerciële band gespeeld, zeg maar. En ik ben In 2010 ben ik er, uh, ja, heb ik de, de, de, de stoute schoenen aangetrokken en uh, heb ik een Nederlandstalige single gelanceerd? Steeds weer als ik jou zie. En dat ding is zo goed ontvangen door, de, door diverse mensen. En ik heb, het, ja, ik heb zelfs dit single op 100 meteen gehaald. Uh, met okay. En toen had ik zoiets van: ja, nou, we, nou, we verder. Ja, ja. En, uh, ja, goed, en daar is de vervolg op gekomen. Uh, ik wil niet zonder jou leven. En ik heb een, een single uitgebracht voor het goede doel. Eind 2011, uh, de wereld in jouw dromen. En ja, nou, nou gaat het een beetje gestaag, gaat het een beetje door, zeg maar. Ja, ja. Hey, als we gaan kijken naar het EK. Ja. Ben je voetballiefhebber? Ik, ik ben er, uh, wel voetballiefhebber, maar ik ben niet echt een gedreven iemand die, uh, die elk weekend uh, voetbal zit te kijken. Nee. Maar als het Nederlands elftal uh, moet gaan voetballen, dan, ga ik er dan, dan zit ik er wel voor? En we hebben in Nederland natuurlijk 16 miljoen bondscoaches, dus ik wil jouw mening ja. ook wel even ja. horen over ja, ja, het Nederlands ja. elftal. <laughs> ja, zeg maar, wat wil, je, wat wil je weten? Nou ja, wat, wat, wat vind je ervan? Denk je dat, het, dat Gaan we door bijvoorbeeld? Of nou, nou, laat ik laat zo zeggen wat ik er, wat ik ervan gezien heb op dit moment ja. uh, tot nu toe. Uh, we hebben het er niet zo heel goed gevoel over, maar dat zal, dat zal er meer hebben, denk ik. Ja, uh, ja ik, ik, ik vind het niet echt, uh, echt, echt helemaal omdat ik zeg van uh, top. Nee. Maar laten we wel weten, toen wij in, ik weet niet meer wat verjaardag was, toen wij e e Europees kampioen geworden zijn. 88. Toen waren we in de, voor, ja, in de voorronde zo waren we ook niet zo heel super. Nee. En ja, goed, ik neem al het be toernooi uh, uh, ja, bezig waren, met het toernooi bezig waren. Werden die jongens op een gegeven moment zo goed. Uh, ja, dat kan maar zo, hè? Ja, ja. Uh, het kan maar zo dat, dat het een keer dat daar wel gaat lopen en dat het, uh, dat het niet meer stuk gaat. En daar hoop ik natuurlijk een beetje op. Nou ja, laten we, laten we het hopen. Ja. <laughs> en uh, dan uh, zal jouw singles natuurlijk ook uh, succesvol worden ontvangen, hopelijk. Ja! Hey, ja. even over jou. Je, je, je, heb je een website waar kunnen mensen jou uh, bijvoorbeeld boeken? Het uh, kan allemaal via de website, uh, kun je alle uh, contactmogelijkheden bekijken en, uh, en zien. Het is gewoon uh, www.michelwolsink.nl En daar is alles uh, te vinden, ook al mijn singles die uitgebracht zijn. De biografie en uh, discografie en de agenda's en noem maar op. Ja. En uh, daar is alles te vinden en dan uh, ook de mogelijkheden om de, te boeken. En uh, ja, alles wat je maar wil weten en wat je misschien niet wil weten van mij in staat te vinden. Nou top, ik wil je bedanken. Ja, ik, vond het, uh, ik wil jullie bedanken dat, uh, voor de extra aandacht. En toch even, uh, ja, dat ik eventjes op radio mocht zijn weer. Nou, dat helemaal top. En we gaan hem draaien natuurlijk, je single. Nou, kijk, en dat is natuurlijk helemaal. Want hmm. daar gaat het natuurlijk eigenlijk om voor hey, mij. Helemaal. Hé, hey, dankjewel dat en een hele fijne avond. Hé, hey, ik wens jullie niks minder. En laten we hopen dat we Europees kampioen worden. Daar houden we het bij. Dankjewel, dat hè. Hoi. Hey, dankjewel. hoi, hoi. <truimert> wat ben ik fan van deze man? Ik heb hem ook live op Pinkpop gezien. Ik heb hem een keer in Den Haag gezien. Paard van Troje. Jonathan Jeremiah. Hard of Stone hoor, die hier bij Entertainment View Luister naar GFM Zandvoort, waar vandaag de Open Dagen waren. De lokale omroep Open Dagen. Um, nou ja, ben je vandaag geweest? Ik hoop dat je het leuk hebt gehad. Ben je nou niet geweest. En wil je alsnog uh, in de studio komen kijken. Dan is morgen nog een keer een mogelijkheid. Uh, mogelijkheid. Namelijk van 2 tot 6. Kun je langskomen in de studio. En dan uh, word je van alles uitgelegd. En misschien mag je nog wel een uh, plaatje aankondigen. Dat is morgen. De lokale omroep opendag. Je bent welkom. En uh, ja, nieuws overmorgen. Want het kan namelijk de koudste zomerdag zijn. In tenminste 17. En mogelijk zelfs. 41 jaar tijd. Nou, het gaat uh, veel regenen. Dat is wel heel erg jammer. Als je nu naar buiten kijkt, denk je... Nou, lekker weer. Maar morgen wordt het dus een stuk minder. Um, 21 jaar geleden, in 1991, werd het uh, 11,3 graden. Maar ze verwachten... Ze, dat bedoel ik um, de weermannen. Ze verwachten dat het zo rond uh, de 11 graden gaat worden. Daar word je toch ook niet vrolijk van. Zometeen uur 2, um, Entertainment for You. Met um, Popster Henry. En Popster Henry gaat ons vertellen wat er... Uh, is gebeurd op Showbiznieuwsgebied. nieuwsgebied. En dit is de nieuwe van Ilse de Lange. in de buurt of bezoek de expositie in beeld en geluid Hilversum. Kijk op de lokale omroep.nl. Een ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. Www Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort.